Minister Verhagen had de dienst gevraagd onderzoeks te doen naar problemen met reactorvaten in Belgische kerncentrales in Doel en Thijans. Volgens Verhagen komt het reactorvat in Borsele van een andere fabrikant. De minister heeft België wel gevraagd om een gezamenlijke oefening bij de kerncentrale Thijans. En daar moet ook een grote voorraad jodiumpillen worden opgeslagen. Minister Spies wil dat Nederlandse ambtenaren minder werkbezoeken brengen aan de Antillen. Ze heeft er bij haar collega-ministers op aangedrongen het aantal reizen terug te dringen. Bestuurders van de eilanden zeggen dat ze zijn overspoeld door ambtelijke delegaties. Dat komt mede door de wijziging van de bestuursstructuur in 2010. Maar veel bezoekjes zijn zinloos geweest, zeggen de Antillianen. Volgens RTL Nieuws maakten ambtenaren van alleen al de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie de afgelopen drie jaar zo'n 600 reizen naar de Antillen. En die hebben 2 miljoen euro gekost. Sprinter Jorendi Martina heeft bij atletiekwedstrijden in Lausanne het Nederlands record op de 200 meter verbeterd. Martina liep de afstand in 19 seconden en 85 honderdste. Het oude record van 1994 stond ook op zijn naam. Het weer steeds meer bewolking, van tijd tot tijd wat regen. In de middag wat zon, bijna overal droog, bij zo'n 22 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Op knooppunt Hoeverlaken daar is de verbindingsweg dicht door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumosch. Welkom terug in het tweede uur van Casaluna. Het eerste uur kon u luisteren naar Edmond Hilhorst van uh, Independent, de vergelijkingssite. En we hebben het uitgebreid gehad over verzekeren en verzekeringen. Um, ja, Een van de dingen waar we het over hadden is dat Nederland een, een oververzekerd land is. Uh, we hebben het gehad over de Nou, Als u wilt... Praten met Edmond, met ons. Een mooi verhaal heeft over uh, verzekeringen, dan uh, bel alsjeblieft op 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna, 0800-1121. Of mail ons op kazeluna.ncv.nl. Um, Jan Rupert, nacht. Ja, met volledige naam op de, op de radio. Nou, wat een eer. Maar ik was liever alleen een beetje wat anoniemer gebleven, wat mijn achternaam betreft, maar goed, dat is, geeft niet. Ik heb een vraag, inderdaad, ja. Dat speelt zich al een, Mag ik mijn vraag stellen? Jazeker. Ja, dat speelt zich al een tijdje geleden af, voor. Egon had eh, begin jaren negentig, eh, en dat heb ik via een tussenpersoon geregeld, een eh, verschillende fonds, onder andere het BICS-fonds. Nou, daar heb ik me toen op ingeschreven, zo naïef en onkundig als ik was. Wie, wie niet in Nederland, zou ik bijna zeggen. En, uh, uh, nou, fijn. Ik heb het eerste jaar een bedrag gestort. En daarna... Uh, nee, en, en, uh, voor het eerste jaar heb ik een bedrag gestort. Het eerste jaar heb ik een, een, een bedrag per maand betaald. En daarna, uh, aan, het, aan het einde van het jaar, voor het volgend jaar... Eén totaalbedrag, dat was ietsje minder. Maar, Iets, e, e, even, uh, zodat we het allemaal kunnen volgen, wat, wat was de lol van, uh, van, van die polis? Nou, het heette dan levensverzekering. Ja. En, uh, nou ja, god, ja, uh, uh, uh, uh, een, een spaarcentje voor de oude dag, hè. Oké. Okay. Dat was mijn bedoeling, dus. Maar het was beleggen met geleend geld? Uh, nee, nee, nee, nee, dat zou ik nooit doen. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Nee, dat was gewoon eigen geld dat Erik uh, had verdiend. Maar goed, la, uh, ja, toen op een gegeven moment kwam dit, dat duurde twaalf jaar en dat heette toen ook, dat noemden ze dan ook belastingvrij sparen. Mm -hmm. Nou, ik denk dat is prima. Ik ook, heb ik ook nooit aan de belasting hoeven op te geven inderdaad. Uh, ja, op een gegeven moment werd het uitgekeerd na het twaalfde jaar, na nou, drie maanden en zo laat. En uh, uh, ja. Ik had het al zien aankomen. Het was natuurlijk een veel lager bedrag, terwijl de rendementen werden gehaald. Dus zo van zelfs 30, 35 daar heb ik zelf afschriften van hoor. Ja, ja maar meneer, u, dat kunt u niet zelf berekenen, want, enzovoort. En er kwamen er allerlei vage drogredenen. Enfin, fijne later kon ik ook niet berekenen. Ja, mijn vraag is dus, is daar nog iets op de een of andere wijze aan te verhelpen? Edmond? Oeh, als ik het goed begrijp, dan is die polis al uh, uitbetaald ja, jaren ja. geleden. Ja. Ja. Um, ik denk, ja, dat zal, misschien, dat zal er zijn geweest een jaar of zes terug, denk ik. Of zo. Ja. ja, dat was voor alle ophef, voor alle brede ophef... en ja. voordat uh, de Boekenpolis zover uh, zijn naam kreeg. Precies. En zover ik weet, maar ik weet het niet met absolute zekerheid... Uh, gelden alle regelingen uh, die toen getroffen zijn... alleen voor polis die op dat moment... Nog liepen. Dus ik vermoed van niet, maar het kan nooit kwaad om Ego nog eens even te vragen van ja. uh, hoe zit dit nu eigenlijk en uh, kunt u mij nog tegemoet komen? <laughs> uh, meneer Eelhorst, u zit in de financiële sector, u bent een expert, ik bewonder u ook altijd voor uw duidelijke en heldere en, en betrouwenswaardige uh, uh, uh, informatie die u heeft gegeven, ook bij andere consumentenrubrieken. Nou dank u wel. U ja, nee, dat, ik, dat zeg ik niet nu. Maar dat meen ik er toch grond van waar. Maar ik ben natuurlijk geen financiële expert. Ik heb in een heel andere hoek mijn, uh, mijn leven, uh, werkzaam mijn leven doorgebracht. Uh, uh, uh, u weet, als ik als, als, als individu bij een grote maatschappij kom. Ik heb het zelfs gehad met een aanrijding. En zo heb ik zelf de kosten voor moeten dragen. Terwijl het niet mijn schuld was. Ja, eigenlijk onttreedt gewoon zijn handen terug. Hè? Je bent uh, Als individu ben je echt. Minder dan een stofje, een vlekje. Nou, dat, dat was uh, zeker het geval. Uh, maar ze zijn, waar we het net ook al over hadden... al die verzekeraars willen het vertrouwen herstellen. En er is best een kans dat een simpel briefje van uh, deze polis is toen uitgekeerd. En die kosten waren toch wel heel hoog. Kunt u er nog eens naar kijken? Resultaat oplevert. Ja, ja. Jan, proberen. Ja. Gewoon proberen. Ja, nou ja, dat ga ik dan proberen. Als, als dat het advies is, dan ga ik dat zeker doen. Ja, ging het over serieus geld? Nou, kijk, ik heb, uh, <laughs> ik heb, uh, ik heb mezelf altijd kunnen bedrijven maar nee, ik ben geen rijkaart. Nee, nee. Ik ben zelfs blij dat ik mijn huis heel lang geleden nooit heb gekocht. Ik zou het nooit meer kunnen betalen. ja. Begrijpt u? Ja, ik wil daar niet op de radio niet te veel uh, in. Nee, nee, nee maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Maar, maar het advies is duidelijk. Het, het kan zomaar zijn dat uh, verzekeraars ook denken: van ja, dit is misschien toch wel heel erg oneerlijk zoals het gegaan is. Ja. Uh, dus uh, nooit geschoten, altijd ja, mis. Maar dan ben ik overgeleverd uh, aan de Mercy. Hè, de Mercy, de genade. Van een verzekeringsmaatschappij. En daar heb ik heel weinig fiducie in. Nou ja, ja, <laughs> ja. ja nou, de tijden kunnen wel eens anders zijn. Uh... Nou, ik ga het in ieder geval proberen. Succes! Okay. Succes. Wel, Succes. Is het, Edmond, ook niet een kwestie van, van, van toezicht? Uh, want we hadden straks over de AFM, de Autoriteit Financiële Markten... Uh, die op het consumentendeel uh, toezicht houden. We hebben het ook nog over de Nederlandse Bank... Ja. die over de, de bankaire aspecten toezicht houden. Uh, het is allemaal onder hun neus gebeurd. Nou, de AFM is uh, pas zes, zeven jaar geleden opgericht... Uh, acht jaar geleden misschien. Maar in eerste instantie bestond de AFM dus helemaal niet. Dus was er ook niet het to soort toezicht. wat dit uh, belang behartigde. Uh, er, was natuurlijk wel, er waren natuurlijk wel andere partijen die daar naar keken. Maar als samenleving, als politiek. maar ook als samenleving. hebben we in de jaren negentig wel zitten slapen. Ja, maar uh, ook daarna. Want ik ben, uh, na het oprichten van de AFM. Uh, heb je de IceSafe uh, gedoe gehad. Het heeft heel veel mensen heel veel geld heeft gekost. Uh, de bank van Dirk Scheringa is omgevallen. Ja. Uh, heeft ook heel veel mensen heel veel geld ja. gekost. Dus uh, de vraag is, hoe goed is dat toezicht eigenlijk? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Maar het is zeker zo dat het toezicht, toezicht veel scherper is geworden de afgelopen paar jaar. En dat er in uh, de jaren negentig en tot 2008, 2007... Uh, het idee bestond van ja, er zal nu toch niks meer misgaan. Het is heel lang geroepen van de laatste levensverzekeraar die omviel... Dat uh, was in de jaren tachtig. En we hebben het allemaal nu zo goed voor elkaar. Dat gaat niet meer gebeuren. Dus ik denk ook wel dat ook de toezichthouders wat lui waren geworden. Of wat veel vertrouwen hadden in het zelfverstellend vermogen. En dat ze met de neus op de feiten zijn gedrukt. En de afgelopen jaren heel anders zijn gaan optreden. Maar zijn ze ook goed, goed uitgerust om, om uh, op, op zo'n complexe wereld toezicht te houden? Ja, dat is nog steeds wel een probleem. Eh, niks te nadelen van alle goede mensen die werken bij de Nederlandse Bank en bij de AFM. Maar het is eh, voor eh, talentvolle mensen vaak nog steeds aantrekkelijker... om bij banken of verzekeraars of iets anders te gaan werken. Zowel financieel, als qua status, als qua positie. Dan bij de AFM of bij de Nederlandse Bank. En als er goede mensen zitten, en die zitten er absoluut... dan gaan ze ook vaak na een paar jaar weer weg. Dus het zijn wel, het, ze hebben een grote uitdaging om goede mensen te binden. Hoeveel mensen binnen de Nederlandse Bank houden zich bezig met het toezicht op de banken? Uh, ik, ik, ik vermoed uh, honderden, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet het ook oh. niet, maar volgens mij zijn het er veel minder. Zou kunnen. Want dus een van de dingen die ook in de uh, parlementaire enquête boven water komen, was dat, dat daar heel veel vragen over zijn, ja. over de kracht van toezicht en de mate inderdaad van deskundigheid. Ja. En dat, dat is geen kwestie van onwil, maar gewoon ja, het is er gewoon niet. Ja. Ja. Nee, dat herkennen we. De, de kwaliteit van de toezichthouders met wie wij praten, die varieert ook nogal. Er zitten hele goede mensen tussen en er zitten ook mensen tussen waarvan je denkt van nou, met wat voor vragen komt de AFM naar jullie? Uh, op verschillende gebieden. Uh, met name nu uh, met Achmea als nieuwe aandeelhouder uh, rondom uh, onafhankelijkheid en hoe we dat waarborgen. Uh, daar zien ze op toe. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld bij uh, koopsommen, ook een variant van levensverzekeringen. Van uh, hoe doe je dat advies online en gaat het op de goede manier? Uh, of bij kwaliteit van hypotheekadvies. Van hoe toets je nou of een adviseur zijn werk goed doet? En daar hebben we uh, met de AFM vervolgens een methode voor ontwikkeld. Maar uh, soms trekken we daarin samen in op. Meneer De Groot, bij aan de goede Ja, goeiedag, De grote uh, Noord-Holland. Hoe, hoe verzeker je nou eigenlijk een uh, stripboek, stripboek verzameling? <laughs> een verzameling? We laten <laughs> dat eerst met die verzameling beginnen. Wat is het voor verzameling precies? Ja, dat gaat van uh, Donald tot uh, Moderne Stitch. zeven Aha, en waarom zijn die het verzekeren waard? Is dat gevoelswaarde of is het ook gewoon financiële waarde? Ja, het is, ge is gevoelswaarde. En, uh, en voor het. Uh, voor het uh, ja. Het zijn oude in de hele oude boeken en hele series. En ik wil het bij elkaar halen. En uh, ik, wil, ik wil weten hoe dat best hoe, hoe, kan verzekeren. Ja, verzekeren tegen inbraak, brand? Tegen inbraak, brand, aardbeving, uh, nu weet ik het. Ja. Uh, ja, dat zijn dan zogenaamde maatwerkverzekeringen. En daar weet ik zelf, maar ook wij binnen Indipender heel weinig van. Uh, wij zijn goed, althans, proberen goed te zijn in gestandardiseerde verzekeringen. En voor zo'n soort vraag eh, is het best om naar een, een verzekeringsmakelaar, gespecialiseerde tussenpersoon te gaan. die dat soort risico's onder kan brengen. En vaak is dat kostbaar. Dan heb je het echt over premies van 15, eh, misschien wel 15 procent van de verzekerde waarde. Eh, juist, juist. Dan is het de vraag of, ja, of je dat op kunt brengen. Nee, dat zal niet gaan natuurlijk. Nee. Ik heb wel een uitgebreide inboedelverzekering bij mijn eh, maker, bij mijn verzekeringsagent. Ja. Ja, en daar, ja. Uh, daar kan het voor een deel van de waarde ondervallen. Dat is ook een beetje afhankelijk van de vraag of dat bekend is gemaakt bij de verzekeraar. Ja, ik het zeggen, want dat kan nog een aardig hiccup zijn, toch? Ja, ja. ja alles, is, alles is vastgelegd. Maar weet, weet de verzekeraar ook dat u zo'n uh, uitgebreide verzameling stripboeken bezit? Ja, dat weet hij. En hij komt jaar uh, komt er dan maar langs om alles te bekijken en dan wordt het weer uh, geïndexeerd. Nou ja, dat, dat klinkt als de, de juiste methode, als het bekend is en het wordt geïndexeerd en dat, daar is bewijs van. En dan vervolgens geven ze een dekking af zoals het heet, dus bevestigen ze dat het verzekerd is. Dan is ja, het maar gere... het probleem is, uh, het zit nu boven een bepaald bedrag en hij had het erover. dan moet u een kostbereide verzekering afsluiten. Ja, precies, daar was ik al bang voor. Ja. En dan is mijn vraag, is het verstandig om uh, die verzameling van mij in, uh, in de tweede te deel bij iemand anders onder te brengen? Uh, ja, als het daar binnen de normale dekking dan weer valt... en die ander heeft een goede dekking, dan is dat heel ja. goed mogelijk. Ja, want anders doen we het niet meer, zegt, dan wordt het te duur. Ja, ja, ja, en dan ook weer alles wel uh, delen... en uh, zorgen dat het bevestigd wordt door de verzekeraar dat dat uh, verzekerd is. En dan, dan kan dat heel goed. Dan nou, gaan, gaan we dat even proberen. Nou, kijk eens dan. Ah. Dank voor bellen. Hartstikke bedankt. En ook oh, trouwens, wat, wat is je, je meest recente aanschaf? Uh, mijn res, meest recente aanschaf is de allernieuwste van Franka. Franka? Franka. Mijn zus? Van Henk Kuipers. Oh. Is dat een bijzonder boek? Het zegt me niks spijt, maar ja, ik, ik ben in het, het Kuifje en het blijven hangen, geloof ik. <laughs> ja, ik kan er, ik kan er heel, heel veel over vertellen natuurlijk. Oké, okay, oké. Okay. Nou, maar okay. uh, ja, ik ik, ja, ik koop een keer nieuw, nieuw, nieuwe boeken. Als ze er nieuw uitkomen, koop, koop ik ze weer. Ja. Zodonder. Ik begrijp het. Dank voor bellen en, uh, en veel plezier met je verzameling. Komt goed. Daar moet je vooral plezier Komt van hebben geloof ik. 0800-1121, dat is het uh, telefoonnummer van Kazeluna. Uh, wij hadden het straks even over dat wij oververzekerd zijn in dit land... in veel opzichten. John schrijft op Twitter... Beste Frank, ik heb een bloedhekel aan uitvaartverzekeringen. Je betaalt je schil aan iets dat ooit toch wel zal gebeuren... maar misschien pas over 40 jaar. Als je TZT geen geld mocht hebben, ze laten je echt niet liggen. Is dat zo? Uitvaartverzekeringen, is dat het verzekeren van jezelf tegen regen? Zo wordt het door veel mensen wel gezien. Uh, het zijn vaak emotionele redenen om zo'n uitvaartverzekering te nemen. Van Ik wil mijn nabestaanden niet met de zorgen uh, opzadelen. Uh, ik begrijp het sentiment. Aan de andere kant begrijp ik het ook niet. Want je gaat naar een uitvaartondernemer en die, uh, die neemt je die zorg uit handen. En uh, mensen die wat spaargeld hebben. Of mensen die wat overwaarde hebben in hun huis. Wat steeds minder wordt helaas. Maar goed... Uh, die hebben vaak voldoende geld uh, om die uitvaart te laten verzorgen uit de erfenis. Maar stel nou dat, dat een 20-jarige, uh, zoals mijn echtgenote, een, uh, een leefverzekering afsluit. En laten we hopen dat zij nog heel lang meegaat. En of de pakken beet. Nou, dat we zeggen 50 jaar later overlijdt. Ja, dan heb je uh, dan, heel veel te veel betaald waarschijnlijk. Dan heb je een vermogentje vermogen ja. te veel betaald ja. waarschijnlijk. Nee, onze stelling is ook altijd, of ons advies is altijd. van verzeker alleen die risico's die je niet zelf af kunt dekken. Uh, en dat af kunt dekken, dat is daar waar je geen slapeloze nachten van krijgt. Dus heb je een brand, auto? Uh, ja, de grote, de grote uitgaven. Uh, of die zaken die echt pijn doen als ze verloren gaan. Uh, financieel pijn doen. Uh, die zijn verstandig om te verzekeren. Uh, maar als je uh, een beetje spaargeld hebt, een fatsoenlijk inkomen... dan zijn zaken als een uitvaart of een fiets of een... Uh, een, een telefoon, hoeveel uh, hoeveelheid mensen die hun een iPhone verzekeren, dat is schrikbarend. Ja, is dat zo? Ja, en dat, ja, dat is, uh, eigenlijk is dat niet nodig als je een klein beetje reserve hebt. Ja, nou ja, goed als zo'n ding aan de gruzelementen valt. 650 euro voor zo'n kring is toch wel veel geld. Ja, zonder wat geld, maar als je alle premies van die noodloze verzekeringen bij elkaar optelt... kan je waarschijnlijk elk jaar een nieuwe iPhone kopen. <laughs> en ik kan je dat je die stuk laat vallen? Goed. Flip Jacobs, goedendacht. Uh, goedendag Zeg het. Nou, kijk, ik heb een vraag. Als je 55 jaar uh, bent en ouder wordt en je wil je begrafenispolis verhogen, dan heb je allerlei keuringen nodig en, en uh, toezeggingen van huisartsen en een ziekenhuis, eventueel apart uh, gespecialiseerd voor, uh, voor de keuring. Want je kunt het niet zomaar verhogen. Maar heb je het over een levensverzekering nou, maar... of over een begrafenisverzekering? begrafenispolis. Ja, hebben we verzekeringen. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. En wat dat betreft werkt een verzekeraar heel simpel. Die denkt van, ja, iemand die 65 is... Uh, die heeft een wat hoger risico dat hij op korte termijn uh, overlijdt... dan iemand die 20 is. En uh, daar gaan we dan heel uh, goed naar kijken. Uh, grondig naar kijken. Waardoor de premie waarschijnlijk uh, heel hoog wordt. Zeker als je ook nog fysiek of qua gezondheid wat hebt... Dan wordt het praktisch onverzekerbaar. Maar we hebben het over verzekering van een begrafenis. Ja. Een kost 10.000 euro, 15.000 Ja, dat is een dure begrafenis. Of oh, een dure zelfs. Ja. Uh, nou goed, in verzekeringstermen we hebben we het ja. over een pakje boter. Ik zeg ja. dat even flauw, maar ja. ik bedoel, veel verzekerde ja. uitkeringen van verzekeringen zijn veel, veel hoger. Ja. Uh, waarom doen ze daar zo moeilijk over dan? Nou ja, omdat ze denken van iemand die 65 is en op dat moment wil verhogen, die zal waarschijnlijk verwachten dat hij op niet al te lange termijn gaat overlijden. Dus de kans dat dat gebeurt is groot. En dat willen ze betaald zien. Of het nou een klein bedrag is of een groot bedrag. Dat willen ze gewoon betaald zien. Nou, Flip Jacobs is verdwenen uit, onze, uh, uit ons uh, universum, geloof ik. Dat is een technisch probleem, maar het is even niet anders. Uh, Flip, dus misschien wil je even nog de telefoon grijpen... en 0800-1121 nog een keer bellen. Um, want de vraag is natuurlijk wel... Um of dat nog redelijk en billig is. Als het om een levens, levensverzekering gaat, Edmond, dan snap je dat. Ja. Uh, dat gaat vaak om, om grote bedragen. Als iemand overlijdt, vallen er soms tonnen vrij, zo niet miljoenen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat iemand zich laat verzekert. Dat zo'n maatschappij denkt: nou, eens even kijken wat er onder, onder dat jasje zit, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Maar dit gaat toch nergens over. Nou, ik kan het me hier ook wel voorstellen. komt niet zo heel vaak voor dat ik verzekeraars verdedig. Maar in dit geval kan ik het me wel voorstellen. Als iedereen zou denken: van nou, ik wacht tot mijn 65 e en dan ga ik mijn uitvaart verzekeren. Uh, dan hebben die uitvaartverzekeraars een groot probleem. Het is ook daar de wet van de grote getallen. Eén iemand die dat doet is geen probleem. Maar als er duizenden mensen zijn die dat doen, uh, dan kan dat niet uit met de premies die nu gevraagd worden. Flip, je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Sorry, maar wat er gebeurde weet ik niet. Oh, dat ik weet, weet ik, ik ook niet. Denk ik. Het belangrijkste is dat je er weer bent. Uh, en dat is mooi. Ja. Ja. Um, waarom wil je dat op 55-jarige leeftijd? Dat bedrag verhogen? Ja. Het gaat gaat mij hierom, kijk die kosten die zijn op het ogenblik, uh, ik, ik ben zover ik weet voor uh, tot ongeveer 5.000 euro voor begraven begrafenis. Dat is één, ik wil het alleen verhogen naar 10.000 euro. Ja. Want die kosten die springen de pan uit. En uh, Ik weet, als mijn kinderen ons uh, moeten begraven, ik ben nu 58 en, uh, en ik hoop nog een jaartje of terug mee te vinden, daar niet van. Maar dat die kinderen dan niet die kosten hebben, dat gaat het mij om. Ja. Dat is het belangrijkste. Nou goed, ja. Nou ja. Nou, dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen die of vanuit die reden dat doen. Uh, ja. Maar ja, als de premie zo hoog wordt uh, dat, uh, dat je beter kunt gaan sparen en dat kunt nalaten... en ze uit het spaargeld die begrafenis of die meerkosten betalen... dan ben je misschien beter ja. uit. Is waarschijnlijk sowieso een beter idee. In de meeste ja. gevallen wel, ja. Ja. ja, op die manier wel. Maar ik, ik vraag mij af waarom dat niet gewoon uh, op een normale manier dan kan. Want, ja, je bent... Als je 30 bent, dan ben je risico, minder risico. Ja, zo simpel en zo beredenerend werkt het bij verzekeraars. En het zijn geen garantieve instellingen. Ze willen winst maken. En dat doen ze door mensen met een hoger risico... meer premie te laten betalen of niet te accepteren. Oké. Ja, op Maar waarom heb je dan die reclamespotjes van... Van, uh, van diverse verzekeringsmaatschappijen. Uh, Kom bij ons, uh, verzekeringen, geen problemen, lage premie. En, uh, ja, ze willen natuurlijk maar, graag. Als je zegt van je leeftijd, dan, uh, dan is het van ja, maar u bent oud om dat te, te verzekeren. Ja, nee, ze willen graag zieltjes winnen. Ze willen graag nieuwe klanten. Maar dan liefst ja, dat zo jong mogelijk, zodat ze heel lang premie betalen. En het risico dat ze vroeg overlijden niet te groot is. Oké, Flip, Heb je het nou verhoofd of zit je daar nu nog over te twijfelen? Nou, ik heb het nog niet kunnen verhogen, want uh, ik moet eerst gekeurd worden. Okay. En ik, niet alleen, mijn vrouw ook. Ja. Vanwege de leeftijd en, uh, en bepaalde medische dossiers die, die er zijn. Goed. Nou, sterkte met die afweging? Ja, dus uh, het verstandige is om het niet te verhogen, maar dan uh, het geld apart te leggen en dan... Uh... Nou ja, het is, ja wat, wat is verstandig. Het kan ja, een keuze zijn. Het hangt natuurlijk ook, ook erg af van je eigen gezondheid. Ja, het is de eigen afweging. En als er wat spaargeld is... Eh, dan is het niet nodig... financieel gezien... om die uitvaartverzekering te verhogen. Eh, ja. Maar ja, als je volgend jaar komt te overlijden... dan was het achteraf gezien wel verstandig geweest. Ja, dat is de afweging ja. die iedereen zelf moet maken. Eigenlijk is de algemene richtlijn die ik jou hoor zeggen... Edmond, niet verzekeren... tenzij je de lasten daarvan, de, de, de, de schade die het ja, kan voorzetten... Dat is, is onze advies altijd, ja. Goed, dank. Nou, bedankt in ieder geval voor de informatie. Flip, dank. En dan wens ik u nog een fijne uitzending verder. Dankjewel, dankjewel. Den Blokker stuurt een mailtje en schrijft... Hoe kan het nou dat die verzekeringsmaatschappijen... die zich zo ontzettend verrijkt hebben met de woekerpolissen... nu in de problemen zitten? En hoe waren de verzekeraars eraan geweest zonder verkoop van die woekerpolissen... als die dus nooit bestaan zouden hebben? Dat is een interessante vraag. Nou, we hadden het eh, voor een al over de perfect storm en alle problemen die de verzekeraars nu krijgen. En dat, dat bij elkaar eh, die, die, die lagere rente, die Wucupolus, eh, de huizen, onroerend goed, crisis veroorzaakt dat ze nu in de problemen zijn. Eh, als ze in de jaren negentig die Wucupolus niet zo'n grote vlucht hadden genomen dan waren de kostenstijgingen ongetwijfeld beperkter geweest in het bankwezen. Dan waren die hoofdkantoren niet allemaal gebouwd. Dan waren de salarisontwikkelingen misschien beperkter geweest. Dus dan was de kostenbasis van de gemiddelde verzekeraar ook veel lager geweest. En dan hadden ze er nu waarschijnlijk gezonder voor gestaan. Die banken die zijn natuurlijk jarenlang zeer winstgevend geweest... tot groot plezier van de aandeelhouders... Um... Is, is, want die aandeelhouders werden ook verwend. Ja. Uh, het ging niet meer om het houden van het aandeel... maar het gaat om het rendement op een aandeel. dus is een totaal onder een benadering, zeg maar. Die ontstaan is ergens in de jaren tachtig. Uh, maar heeft het ook, ook tot de ondergang van ABN AMRO, de opsplitsing geleid? De... de hebzucht van de aandeelhouders? Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. De, de, de laatste fase van ABN AMRO, de op, opsplitsing en de, de aandeelhouders die zich daarin geroerd hebben... TCI, of hoe heette die the club? Die children's, dat, ja, the, the Children's Children's Investment Fund. Ja, een, een obscuur clubje uit uh, Londen. Die, uh, ja, ongelooflijk dat ze zo'n invloed kunnen hebben... en dat voor elkaar krijgen. Maar dat is natuurlijk puur uh, ja, geld uh, gedreven geweest. Uh, van in, in delen kunnen we het verkopen... en dat uh, levert meer op dan nu de huidige waarde is. Ja, dat was een, was een clubje die, die als aandeelhouder... met een paar procent, vijf procent geloof ik, ik weet niet wat ze hadden... Ja. Nou ja, goed op zich natuurlijk wel heel veel geld... maar in verhouding niet zo'n groot aandeel. Maar wel heel veel aandeelhouders meekregen in, in de claim van... luisteraars. jullie moeten verkocht worden of opgesplitst... want dan zijn jullie veel meer waard. Ja, klopt. Ja. En moeten er ook niet paal en perk voor, uh, gesteld worden aan dat soort hedge funds? Gewoon die, die, die, die, die keiharde rovers eigenlijk die maar tekeer gaan. Ja, nou, daar is uh, natuurlijk ook veel over gesproken. Ook in de Kamer met alle discussies uh, over de crisis en het ontstaan daarvan. Uh, ik, ik vind het wel lastig. Ik ben enerzijds wel voorstander van marktwerking. Maar dit zijn absoluut misstanden die niet zouden mogen kunnen voorkomen. Uh, of je dat nou per wet kan uitbannen, dat vraag ik me wel af. Remco, goedenacht. Goedenacht, met Remco. Ja, we, hebben, we moeten uh, een beetje haast maken, een beetje, want je telefoontje gaat bijna plat geloven. Ja, ja, ja, ja. Hey, um, jullie maaien net een beetje het gras voor mijn voeten weg. Maar oh. um, mijn vraag was eigenlijk: is het niet uh, makkelijk om de, een wet aan te nemen? die de verzekering uh, verplicht uh, het geld terug te betalen... wat je te veel betaald hebt als je opzettelijk belazend bent. Hm. Bijvoorbeeld met die, met die, uh, die woekerpolissen. Dat is willens en wetens met voorhand. En toen de tijd wisten ze het ook al dat ze mensen aan het waren. Kijk, als je naar de rechter gaat, dan is dat individueel is dat geregeld. En nu zou je eigenlijk gewoon zo'n maatschappij... Uh, ja, heel uh, cynisch gezegd dood moeten knuppelen en iedereen terug moeten laten betalen die ze belastend hebben, zeg maar. Want het is nu heel, heel mooi dat die mensen veel geld ontvangen hebben... die bankiers en alles, en die, die tussenpersonen en zo. Maar achteraf is de innemer is de dupe... en hun die lagen willen uit de broek. van... ja, we zijn niet... Uh, jullie krijgen toch lekker niks meer terug. Ja, daar is veel voor te zeggen. En uh, vanuit consumentperspectief, vanuit klantbelang... is dat ook, en zou dat terecht zijn... Uh, elke nieuwe minister van Financiën van de afgelopen jaren, de jager de Bos... Uh, had ook in eerste instantie, op het moment dat hij het Woekelpolis dossier onder ogen kreeg... die neiging van de verzekeraars moeten bloeden en het land wordt gecompenseerd. Vervolgens uh, gingen ze eens wat praten met de Nederlandse bank en de verzekeraars zelf... en kwamen tot de conclusie van als dat bij wet verplicht zou worden gesteld... dat alle verzekeraars, of alle, maar dat ze zwaar in de problemen zouden komen... en dat een deel misschien ook wel verhit zou gaan... En het komt er gewoon op neer, en dat is te triest voor woorden, maar dat is wel de realiteit. Dat de verzekeraars niet in staat zijn om alle gedupeerde klanten fatsoenlijk terug te betalen. Ze hebben gewoon het geld niet. Okay. en dan had ik nog een kleine andere vraag, als mag. Waarom zit er geen bovengrens op een verzekering? In, in, in de zin van premie of in de zin van verzekerd bedrag, of wat bedoelt u? Kemco, hoorde u dat? Uh, Remco, hallo. Hallo. hallo? <laughs> ja. Je, ja, ver, ja. De verbinding ging even slecht. Ja, ja. Nou ja, dat wil zeggen, wij hoorden jou wel, maar blijkbaar jij ons niet meer. Ja. Uh, Edmond uh, zei, wat bedoel je precies? Bedoel je een een bovengrens? Nou, ik heb een, ik heb een Opel Astraatje, een auto autootje. Dat ding, dat zal in dagwaarde zal dat, ja, wat zal het zijn? Uh, 2.500 euro zijn. Ja. Nou, waarom is dit zitten geen. Uh, Bovenbedrag op een verzekering, op welke verzekering dan ook. Dat als jij aan een betaald bedrag zit, dat dan die verzekering ophoudt. Dus dat je dan um, niet meer bij hoeft te betalen, omdat je je potje vol hebt. Oh, zo. Ja, ja. ja. ja dat, dat zou kunnen. Dan zou de overheid dat nog meer gaan reguleren. Maar is een beetje dezelfde vraag stellen als: van waarom zit er geen bovenprijs aan een fles cola in de supermarkt? Uh, we leven in een kapitalistische samenleving. Ja, die, die, die zitten wel. Want nou, je, niet, niet bij wet bepaald. Nee hoor, als jij een fles kolen voor 20 euro wil verkopen, be my guest. Ja, oké, okay, dat is ook wel zo. Maar dan heb je de keuze om dat te doen. Ah, dan heb je ook de keuze om die verzekering te nemen. Maar als ik, een, als ik, ik blijf die verzekering betalen voor mijn, voor mijn Opeltje, alleen die dagwaarde die ik voor mijn auto terugkrijg als die totel los is. Dat is maar een schijntje van hetgeen dat ik totaal betaald heb. Nou, er zitten ook twee kanten aan. De ene is, is, het is zeer waarschijnlijk verstandig om een, alleen een wettelijke aansprakelijkheid, een WA-verzekering te nemen. Uh, ja, dat dan, heb ik ook, sorry. Ja, dat komt... ja, dus dan is de dagwaarde niet meer zo relevant. Want als die uh, door eigen schuld uh, verloren gaat, dan ja, heb je pech, maar krijg je, je geld niet terug. Maar dat betekent ook dat je veel minder premie betaalt. Mm -hmm. Het andere is dat het iedereen vrij staat om over te stappen naar een andere verzekering, verzekeraar die veel goedkoper is. Uh, ja. Heel veel mensen doen dat niet bij verzekeringen. En dan zijn ze die van hun eigen portemonnee. Maar dat is wel waar iedereen recht op heeft. En dat is ook makkelijker gemaakt door de wet. Uh, het is sinds anderhalf jaar mogelijk om elke maand... je verzekering op te zeggen en over te stappen. Oké. Okay. Ja. ja, ik heb één klein nadeeltje erbij. Dat ik heb er nog een oldtimer naast. Dus ik ben heel beperkt in mijn verzekering nemen. Daar zijn ze nogal moeilijk in. Ja, nou, dat is een, een redelijk... Ja. Verzekering... Uh, ...te combineren met een autoverzekering. Ja, dat is, niet elke verzekeraar doet dat, maar er zijn verschillende verzekeraars die dat wel doen. Ja, ja klopt. ik zit nou bij Londen en ja, ik heb volgens mij een vrij mooi bedrag. Maar ik denk dat ik zeker even op internet, uh, op independent ga kijken... ...of dat inderdaad ook wel zo is, ja. zeg maar. Ik heb, uh, ik heb een tussenpersoon die mij daarover op de hoogte houdt... ...en volgens mij is die vrij trouw aan mij, zeg maar... En ja, daar ben ik wel tevreden over. Goed. Kijk, ja. kijk en vergelijk waar je het ook doet, doe je het. Maar kijk en vergelijk, want dat kan je een hoop geld schelen. Is goed, dankjewel. Okay. Dankjewel, Remco. En een fijne nacht nog. Dankjewel, dag. Um, Stefano. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo, ik heb een vraag. Uh, namelijk, ik ben zanger. Mm -hmm. En uh, ik heb dus daarnaast ook gewoon een band bij. En al mijn bandleden die hebben een instrument verzekerd. Ja. Nou is mijn instrument mijn stem. In hoeverre kan die verzekeren? Dat kan. Ja. Uh, ongeveer alles kan verzekerd worden. De, de, de, de benen van Messi kunnen verzekerd worden en de, de stem van Zangers. Uh, dat zijn wel weer hele specifieke maatwerkverzekeringen. En we oh. hebben eerder al zo'n soort vragen gehad. Van er is niet een soort standaardverzekering voor stemmen... Uh, dat is een kwestie van een, een goede verzekeringsmakelaar... of tussenpersoon opzoeken die, en die vragen om dat risico, heet het dan... onder te brengen en met premies te komen. En waarschijnlijk is dat een vrij hoge premie. Maar ja. uh, zeker als u professioneel zwanger bent... Uh, dan is het beste overwegen waard om dat dan toch te betalen. Stefano, de eerste vraag is, wat is jouw stemband waard? Ja, nou... Dat vind ik zelf ook moeilijk om te zeggen. Ja, voor mij is het persoonlijk natuurlijk heel erg veel waard. Ja. En de vraag komt eigenlijk vandaag in het feit van, kijk ja, ik wil weten wat er gebeurt. Joh, wanneer ik een optreden moet afzeggen, omdat ik niet kan komen zingen, omdat ik last heb om mijn stem. Maar wat je, wat je afdekt is natuurlijk niet de emotionele waarde van je stem, maar de ja, nee. financiële kant. Precies. En ja, het kan mij gewoon een optreden kosten als ik bijvoorbeeld niet kan zingen. Ja, dus in vraag van dan af in hoeverre zoiets afgedekt kan worden natuurlijk. Uh, de, ja, is, nou, het kan wel, zegt Edmond. Maar uh, Tegen <laughs> hoge premie. Tegen hoge premie ja, waarschijnlijk. Oké, okay, ja. nou, dat is duidelijk. Nou ja, maar even nog voor mijn begrip: want als je een optreden uh, mist, want ik weet Heb je vaak stemproblemen? Sorry? Heb je vaak stemproblemen? Nee, niet zo heel vaak. Oké, okay. dat maakt het alweer wat minder uh, dringend, zou ik dan denken. Uh, en als je een optreden mist. Uh, wat, wat mis je dan, Bo uh, uh, niet flauw bedoeld, maar kan je dan je gas, licht en water niet betalen? Sorry, wat kan je niet? Je gas, licht wat? en water? Uh, nou kijk, zo erg is het nu nog niet, want ik ben gelukkig nog student. Maar daar zou het uiteindelijk wel naartoe moeten gaan inderdaad. Oké. Okay. Hoe heet je bent trouwens? Hoe oud ik ben? Ik ben nu uh, 24. Nee, ik weet wat er misgaat in de verbinding, uh, maar de vraag was, hoe heet je Ben't? Oh, uh, Caruso. En is dat een bekende band? Nee, nog niet. Maar dat, maar dat moet gaan veranderen. Nou, ik hoor het dat al. Dat moet natuurlijk gaan veranderen, ja. Oké, okay. Stefano, dank. En succes ja, met, je, graag, met, je, met, je, met je muzikale carrière. Ja, hartstikke bedankt. Eén oh, ding nog, Edmond, uh, want dan gaan we op muziek draaien. Um, is het nou, zeg maar, in andere landen beter geregeld als het om toezicht gaat? Omringende landen? Uh, Nederland heeft een enorme inhaalslag gemaakt. Uh, liep achter op Engeland. Uh, daar was het eerder redelijk goed geregeld. Uh, ik denk dat Nederland nu aardig op dat niveau zit. En Nederland heeft het veel beter geregeld uh, dan landen als nou, du Duitsland bijvoorbeeld. Daar is nog eigenlijk maar heel weinig aan misstanden openbaar geworden. De gemiddelde Duitse consument heeft blind vertrouwen in zijn verzekeraar. En ook daar is best reden om hier en daar eens wat kritische vragen te stellen. Kennen ze Woeke uh, niet in deze terminologie, maar ze hebben ook unit linked... oftewel beleggingsverzekeringen met kostenstructuren die fors zijn. Nog steeds? Nog steeds. Uh, ze hebben ook tussenpersonen, of vaak agenten heet het dan daar... die uh, provisie gedreven verkopen... oftewel hun klanten adv advies geven wat in hun eigen belang is... maar minder in het klantbelang. Uh, wat dat betreft loopt dat nog heel ver achter op de Nederlandse markt. Waarom uh, wordt er in Duitsland uh, geen, dat niet als een probleem gezien? Omdat de media, de toezichthouders daar nog niet opgedoken zijn. Het is gewoon nog niet bekend. Maar is het ook omdat daar de financiële sector eigenlijk nog wel goed draait... en de rendementen ook nog vrij hoog zijn? Nee, de beursrendementen zijn natuurlijk vergelijkbaar slecht met, met Nederland. Maar er moet wel ergens een voedingsbodem zijn om misstanden aan te kaarten. En als die er niet is en er zijn geen klokkenluiders... Uh, of de klokkenluiders worden in de kiem gesmoord, dan wordt het niet bekend. Maar Duitsland is een open samenleving, uh, die ook uh, behoorlijk internationaal georiënteerd is. Die zullen toch ook wel dat soort uh, signalen opgevangen hebben, wat er in Nederland gebeurt. Wat ja, er in, Nederland in, gebeurt in beperkte mate wel, maar wat tot nu toe naar buiten is gekomen, heeft met name te maken met uh, de seksreisjes of uh, dat soort uitwassen van tussen personen die als incentive uh, ergens naar de hoer mogen. Uh, minder met de structurele onderliggende misstanden. Maar ze weten het niet of ze willen het niet weten? Ja, dat niet journalistiek, De journalistiek zal er toch ook in Duitsland wel mee bezig zijn? Je zegt er moet een prikkel zijn waardoor dat soort dingen naar buiten komen. Maar als die rendementen laag zijn, dat was in Nederland toch ook de prikkel? Ja. Uh, ik, ik weet daar onvoldoende van. Ik, ik zie alleen dat het uh, nog veel meer gesloten is dan in Nederland. Ja. ja. Hmm. Goed, nou, wat dat betreft uh, liggen we dan weer eens een keertje ergens voor. Dat is ook wel weer prettig. Um, wij gaan muziek draaien uh, van de Red Hot Chili Peppers. Um, en ik denk dat dit voor jou ook een moment is om eens uh, naar huis te gaan. Ja, dat jij... kan ik morgen gewoon weer. Uh, ja. Dus dan ga ik jou heel hartelijk danken dat jij hier was. Uh, bijna twee uur lang. Um, en dan gaan wij zometeen verder met, uh, met vragen van luisteraars. Als die er nog zijn tenminste. Over uh, wat nog te verzekeren. Edmond Hilhorst, dank dat je hier was. Heel erg leuk. Ja, was leuk. En uh, heel veel succes. Je hebt niet heel veel mu met muziek, maar wel met de Red Hot Chili Peppers. Zei je. Waarom? Ja, dat uh, is een op opzwepend muziekje, dat vind ik mooi. En uh, het doet me herinneren aan de afgelopen zomervakantie, waarbij ik uh, gezeild heb uh, aan de Amerikaanse oostkust. We hebben een filmpje van gemaakt en daar staat deze muziek onder. Dus daar kijk ik ze nu dan nog even naar terug met heel veel plezier. Rattles chili peppers met Can't Stop.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 zijn we ook weer wakker met z'n allen. Lekker. Gretel Chili Peppers. Can't stop. verzoek van Edmond Hilhorst. Die te gast was in Kazeluna. Um, we hebben nog een, een goed kwartier. Uh, als je het leuk vindt om uh, iets te vertellen in de uitzending. Dan moet het wel gaan over verzekeren. Wie of wat zou je graag willen verzekeren? Uh, en wat heb je nu allemaal al verzekerd? Als je daar een mooi verhaal over hebt. Uh, of een klein verhaal. Bel ons alsjeblieft op 0800-1121. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Mailen kan naar kazeluna.ncv. Twitter een hashtag Dumosh. Maar het snelste snelle is mail uh, balance voor je naar 0800-1121. Oh Saracino, hey. oh Capelli ricci ricci, gli occhi briganti girl, I'm ogni little bit of a girl, a passa. bit sigaretta mocca, girl, mano in little bit of a girl, I'm a per tutta of o girl, I'm a Spira, na faccia bella, nu korebono, bono, sa fàl l'amore. E malangino, e tentatore, si uwaarda ve fa m'namura. En na bionda sa velen, na bruna se ne more, e veleno calamita. Chiswa le femene che le fa. O Saracino, o Saracino. Ik heb een Rocco Granata, die kent u vast nog wel van Marina. Hij woont in België. Uh, dit uh, was een liedje, oh, uh, Saracino, Kino... dat hij uh, samen maakte met de hippe Belgische bente uh, Bas Kemi. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, uh, want zo hip ben ik ook niet. Goed, Rocco Granata dus met Bas Kemi was dit. We hebben het over uh, verzekeringen, wat wel, wat niet. Uh, uh, misschien is er iets heel moois wat je nog graag zou willen verzekeren. Dat kan je uh, vertellen op 0800 1121. Memo, goedendag. Goedenacht en prachtige muziek. Ja, leuk hè? Ja hoor. Ja, ik ben een van uh, mensen die helemaal niet verzekerd zijn. En ik ben ook niet van plan om dat te doen. 0,0 verzekering. 0,0 verzekering. Als ik ooit besl beslist om ergens te verzekering te Dat is verzekering tegen verzekeraars. <laughs> Daar wil je graag tegen verzekeren. Ja. Maar waar, waarom kies je ervoor? Om dat niet te doen? Gewoon. Ik vind... Uh, toen ik luisterde naar jullie programma... ik dacht... hoe zo hoog zijn wij als mensheid... gegaan... dat, dat uh, mens kan niet meer overleden zonder hel. Ja. Dus die, en die planeet is bedoeld zonder verzekering, verzekeringen. Ik zal altijd als iemand zonder held is... En is overleden en moet uh, begraafd worden. Ik zal als vrijwilliger voor, voor hem die graf uh, opgraven zeg maar, en leggen in graf met respect met uh, wat dan ook religieuze rituelen wat hoort erbij en dat. Maar, die zo hoog commercialiseren, vind ik echt onder niveau. Ja, het klinkt heel aardig, maar ik geloof niet dat dat mag. Ik geloof niet dat je, dat je in Nederland zomaar een graf mag... Dat mag niet. Nee, ik geloof niet dat je zomaar een graf mag delven... en een, een, een kennis of een vriend mag begraven. Maar ik weet er ook niet heel veel van, hoor. Op plaat dat mensen die denken zoals ik... dat kunnen begraven worden. Zonder enige ja. commercie, zonder enige... Papyrologie en dat en dat en dat. Ik, ik spreek dat als kunstenaar, oké? Okay? Ja. Ik voel me gewoon vrij om dat niet te doen... om ja. uh, regels. Maar andere dingen, uh, een, een, een brandverzekering... een inboedelverzekering bedoel ik, um, uh, een autoverzekering... dat zijn toch dingen die wel heel belangrijk zijn? Dat klopt, maar het hoort alles bij leven. Waarom moet er je altijd door die, zeg maar, verzekeringen en dat en dat zo in spanning leven. Ja, Waarom? Ja. Ik heb ooit aangeboden om verzekering te aansluiten... voor als ik, zeg maar, in winkel uh, iets kapot maak of zo, per ongeluk of zo. Maar, ja, maar, uh, maar, maar ik... Memo, uh, heb jij een auto? Nee. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dan heb je een probleem. Ik heb elektrische apparaat in de in woning dat ik heb. Is die vaste telefonie. Die ben ik ook van plan op te zeggen. En ik heb boiler. Elektrische voor warme water. En elektrische voor huis op de koken. Ja, oké. Okay. Dus ik, ik leef op mijn manier. En, uh, en ik, uh, ik respecteer ieder besluit. Wie, wie wil, mag doen en dat en dat. Maar er zijn ook mensen die denken heel anders ja. over. Oké, okay, goed. Dank, dank voor het bellen. En dank. bedankt ook voor de mogelijkheid dat ik mijn mening zonder stress te vertellen. Oké, okay. en, en toen viel de verbinding ongeveer weg. Dus dank je wel. Dank dat je belde. Um, we hebben het over verzekeren. Wat wil je verzekeren? Uh, misschien zijn er wel hele mooie dingen die je wil verzekeren. Maar misschien zijn er ook wel dingen die je helemaal niet zou willen verzekeren. Merel, goedenacht. Dag uh, Lex. Nou, zeg maar Frank hoor. Oh, Frank. Ah. Ja, god, er is iedere avond een ander. Ja, daar word je gek van, joh. Ik wilde me even aansluiten bij Memo. Ja. Ik leef ook zonder verzekeringen. Helemaal niks. Helemaal niks. En waarom niet? Waarom geen verzekeringen? Omdat ik denk dat je gewoon helemaal niets kan verzekeren in het leven. Ja, uh, yeah. maar leg eens uit wat je ermee bedoelt. Er is niets te verzekeren. Je hebt het of je raakt het gewoon kwijt. Uh, ja, maar bro, uh, hoezo heb je niks om te verzekeren? Ja, waarom, waarom zou je iets verzekeren? Nee, dat is een omdraaiing. Waar, waarom, waarom heb je niks wat het verzekeren waard is? Nee. Ik, ik, uh, ik, ik denk dat je gewoon... Dat je gewoon het, het hoort helemaal volgens mij ook niet bij het leven... Ik hoor mezelf ontzettend terug, dat is heel vervelend praten. Oké, okay, nou, we, we doen ons best om, uh, uh, als jullie mee kunnen helpen, om dat te doen. Ja. Maar... Um... Ja, ik, ik, weet, ik weet nog wel dat ik, uh, uh, toen ik geboren werd... toen heeft mijn vader een verzekering, een begrafenisverzekering voor mij afgesloten. En die ben ik heel keurig, uh, toen ik het huis uitging... Uh, verder gaan betalen jaren en jaren en jaren, ja. tot ik op een gegeven moment uh, uh, bericht kreeg van de verzekering uh, dat ze eens even wilde komen praten omdat ik uh, onderverzekerd was. Mm -hmm. En toen, de, toen dacht ik bij mezelf: ja, wat is dit nou voor geks. Ik word geboren. Mijn vader die sluit een een, een begrafenisverzekering. Dus ik ben geboren en hij verslui, sluit al een begrafenisverzekering aan. Mm -hmm. Ik betaal mijn hele leven aan een begrafenisverzekering. Uh, ik, nou ja, ik, ik, kon, uh, ik, ik kon dat niet meer vatten. Ik dacht, uh, weg daarbij. Ja, ja. Maar, maar andere dingen als een, uh, een inboedelverzekering, een autoverzekering, dat nee, soort dingen. Nee, nee. Geen auto, geen huis. Nee? Heb je niet? Nou, een auto heb ik niet. Maar ik, maar ik, ik, ik, ik, ik wil het helemaal niet. Want als zou ik een auto hebben... dan, uh, nou ja, misschien dat, dat het dan moet. Ik ja, weet ik wou zeggen, die keuze wordt voor je gemaakt. Dus als je een auto hebt, dan zul je wel moeten. Waarschijnlijk, ja. Zoals ve veel van die dingen uh, ja. al voor je bepaald worden. Maar een inmoederverzekering. Het, maar, het kan me allemaal worst wezen. Uh, ik heb het en uh, gebeurt er wat? Nou, dan ben ik het kwijt. Ja, ja. Okay. En dan begin ik gewoon weer opnieuw. Ja, goed. Nou ja, laat maar hopen dat het, uh, dat het nooit zal gebeuren. Toch? Over Oververzekerd uh, zijn, is één ding, maar op ja, moment ik, het moment... Ik zit er niet mee als het wel gebeurt. Dan begin je toch gewoon opnieuw? Ja, ja het, is het is duidelijk. Dankjewel, ja, Merel. Het is een to totaal afwijkende uh, mening. Ja, maar dat is dat dus prettig, hoor. Ik, dat is helemaal... ik, ik kan me voorstellen dat je denkt, nou ja, nou ja. Nee, helemaal Absoluut niet. Dan zou ik maar het wel zeggen, ik trouwens. Vond dat, ik vond dat Memo het ook heel erg uh, mooi uitlegde. En ik, ik, wat, ik was al van plan te bellen. Ik dacht, ja, ik met mijn afwijkende... En toen kwam Memo en ik dacht, uh, ja, laat ik als vrouw ook nog eens eventjes uh, Bel, ja. bellen... om te zeggen van, uh, dat ik zijn mening deel. Ja, heb je gedaan. Dank voor het bellen, Merel. Dank je wel. Dank je wel. Um, we hebben het over verzekeringen en uh, wat je wel niet verzekert... en wat je waardevol vindt om te doen. Leo, goedenacht. Goeiedag, Frank. Hallo. Ik, uh, ik had eigenlijk een, uh, een vraagje voor uh, meneer Hilhorst. Maar ja, die is al naar huis. Uh, uitgelijk ook. Ja. Uh, maar het volgende, ik ben uh, kleine zelfstandige mm -hmm. en uh, ik ben überhaupt zeker niet voor oververzekeren en dergelijke, maar uh, ja nou ben ik op advies van andere mensen toch wel eens gaan informeren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering mm -hmm. en wat mij gewoon verbaast, en dat kom ik in de omgeving waarin ik werk ook met kleine zelfstandigen tegen, dat weinig mensen uh, een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben die als kleine zelfstandige werken. En ...omdat het gewoon niet te betalen is. Ja, wat, wat, wat, wat zou je moeten betalen? Nou, ik heb wel eens een, offert, een paar offertes aangevraagd... ...en het ligt gewoon tussen de 13 en de 1500 euro per drie maanden. Dus dat is gewoon heel veel geld. En, en, de... ja, nou, dan ga je, gewoon, uh, ga je gewoon jezelf afvragen van ja... ...kijk, hoe groot is de kans dat ik arbeidsongeschiktheid word, arbeidsongeschikt word? Ik bedoel, ja, bedoel, het is altijd mogelijk natuurlijk... maar de kans dat mijn fototoestel gejat wordt of mijn telefoon kapot gaat, die, die is veel groter. En dat zijn relatief uh, lage premies. En ja, ik denk, ja, waarom moet dit zoveel geld kosten eigenlijk? Maar je hebt het want... even, globaal heb je het over iets van 500 euro per maand. heb je het over? Ja, ja, ja, ja, dat kost het zeker, ja. ja. Wat ik gewoon en, voor... en, en, als, en als je dan ziet welke risico's er gedekt zijn, want dan is het gewoon uh, de eerste periode, krijg je uh, niks uitbetaald en zit vaak ook weer een uh, maximum aan. Ik bedoel, ja, dan ga je echt overwegen om het niet te doen. En uh, ja, ik niet alleen met, my, met mij velen, weet ik uit mijn omgeving. Uh, ik heb ook vrienden die als kleine zelfstandige werken. En ja, uh, iedereen denkt er eigenlijk zo over. Volgens mij zijn er heel veel mensen die zeker zijn voor arbeidsongeschiktheid. Ja, ja, en dat is absoluut een groot probleem. Want uh, ja, dat, dat, dan dus maar niet. Maar ja, goed, als het dan misgaat. Maar er is heel veel, heel wij, heel veel uh, en, en niet verzekerd daarvan, zeg maar, op het moment dat je een aanspraak erop doet. Wat zijn, wat zijn uitsluitingsgronden die jij gelezen hebt? Uh, nou, de, de, de echte uitsluitingsgronden weet ik niet. Maar ik weet wel gewoon bijvoorbeeld dat uh, A, het bedrag wat je dan uitgekeerd krijgt, dat is, uh, dat is vrij minimaal. En, en wil je dat... Uh, naar je, naar je level toe verhogen. Waar je, waar, je, waar je zelf op gewend bent te leven. dan, dan betaal je premies die, die zijn nog veel hoger. Plus, plus ja, er zit dan vaak weer een maximum aan. Uh, ja, het is gewoon. Uh, ja, volgens mij niet lonend om je te verzekeren. En ja, wa, waar ik me afvraag. is. ja tuurlijk, hoe groot is de kans dat je arbeidsongeschikt wordt? Ik bedoel. Ja, uh, ja het kan altijd natuurlijk. maar. er zijn andere verzekeringen die. die, die die veel meer claimen, zeg maar. Ah. Maar wat, wat doe jij als ZZP'er? Ik, uh, ik zit in de distributiesector. Ik ben nu onderweg met, uh, met de krant van vrijdag naar het Hoge Noorden. Dus uh, ja, dat soort werk doe ik. Ja. En tuurlijk, ja, ik, zit heel, ik zit op de weg, maar ja, ik werk voornamelijk s'nachts. Ik bedoel, het uh, is dus nu ook, het is dus heel erg stil op de weg en ja, ja je kan altijd ziek worden of, of weet ik wat. Weet je wel. Dat, dat kan altijd. Maar ik, ik vind die premies gewoon bizar hoog. Ja, ja had ik eigenlijk eens willen vragen van, uh, ja, waarom zijn die premies zo hoog? Ja, ja, ja. Nou ja, een hele goede vraag waarom dat zo is. Uh, het feit is inderdaad dat heel veel ondernemers erover over klagen. Uh, en dan er dus maar voor kiezen om het niet te regelen. Maar het geldt toch ook voor, voor ziektekosten? Is het ook heel duur? Ja, ziektekosten is een... Kijk, dat, dat, dat valt nog mee, weet je wel. En, en ja, daar ben je gewoon sowieso een basisverzekering verplicht, weet je wel. En uh, ja, dat... Dat, dat gaat nog wel. Tuurlijk is het duur, maar dat is nog wel op te brengen. Maar nu ga je gewoon zelf overwegen van, ja, die 500 in de maand wegleg. Uh, wat, wat ook vaak bij een hoop mensen niet gebeurt natuurlijk, hoor. Maar dan uh, dan er al gauw een, hoop, een, een potje waar je je voorlopig even wel kan uitbedruipen. Ja, net bij een vorig gesprek, als er volgend jaar uh, wat gebeurt, dan denk je, had ik het maar wel gedaan. Maar dat, dat is gewoon een afweging. Maar het verbaast mij gewoon, of ik weet gewoon dat... Heel veel kleine zelfstandigen ervoor kiezen om niet arbeidsongeschikt uh, verzekerd te zijn. Ja, ja. Maar uh, kun je dan wel een beetje sparen? Dan niet 500 euro, maar dan toch een klein beetje? Voor dat soort Ja, ja ik, doe dat wel. ik doe dat zelf wel. Ik, ik, uh, ik uh, maak zelf wel een reserve om, uh, om dat op te vangen, weet je wel. En uh, kijk, uh, kijk ga, ga jij een keer door je rug, uh, bijvoorbeeld. Met, met, uh, je, je, kan, je kan een tijdje niet werken. De eerste zes weken krijg je vaak al geen uitkering. Nou, dan ben je al een stuk verder vaak. Ja. Kijk, als er echt ernstige dingen gebeuren, dan, uh, dan wordt het minder natuurlijk. Dan, uh, dan ben je gauw uitgeput. Maar dat soort dingen, nou, daar hoef je al bijna niet voor te verzekeren. Want het is niet lonend. Ik hoop dat het goed met je blijft gaan, Leo. Ik hoop het ook, ja. Dat we ja. de centjes zelf kunnen blijven verdienen, ja. Precies. Uh, okay. Dat is uiteindelijk toch het allermooiste. En nog een mooie rit daar naar het ja, Hoge noorden. Dank je wel. Dank je wel. En een Dag. prettige uitzending nog. Dank je. Nou ja, ik wou net zeggen, we zijn er eigenlijk een beetje doorheen. Het is afgelopen met de twee uur Kazeluna. Het ging helemaal over geld. Eh, en over alles wat ermee samenhangt. Eh, dank voor alle reacties. Heel veel dank. Eh, zometeen kan je op deze zender Radio 1 luisteren naar Rondvergouwen, de Nachtzuster. Eh, die is te horen op deze zender. En Kazeluna is er morgen weer. Zelfde zender, zelfde tijdstip.